Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Andere aanpak leidt tot minder gevallen van baarmoederhalskanker. Bijna helft van de werkgevers wil liever geen HIV-patiënten in dienst. En de VVD niet meer tegen een verbod op godslastering. Het weer later vandaag opklaringen. Morgen zonnig en droog. Maximum temperatuur 19 graden. Dinsdag en woensdag zonnig en droog. Het aantal gevallen van baarmoederhalskanker en daarmee ook het aantal sterfgevallen aan de ziekte kan drastisch omlaag als het bevolkingsonderzoek anders wordt uitgevoerd. Dat blijkt uit een advies dat de Gezondheidsraad dinsdag uitbrengt aan minister van Volksgezondheid. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink, uh, wat gaat er veranderen? Um, alle vrouwen die voor het bevolkingsonderzoek worden uitgenodigd zijn de vrouwen van 30 tot 60. Die krijgen een uitstrijkje. In het vervolg wordt dat eerst getest op de aanwezigheid van een van de gevaarlijke varianten van het HPV-virus dat voor baarmoederhalskanker kan zorgen. Als we dat virus dragen, wordt het verder onderzocht door baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan. Ja, en wat is het verschil met de huidige aanpak? Nou, op het ogenblik worden van alle vrouwen die zo'n uitstrijkje laten maken in het bevolkingsonderzoek... wordt gekeken of ze baarmoederhalskanker of een voorstelling daarvan hebben. Dus ook van de vrouwen die helemaal niet besmet zijn met het virus dat het veroorzaakt. En eh, door nu alleen in het vervolg besmette vrouwen die risico lopen op baarmoederhalskanker te gaan onderzoeken... Eh, verhoog je eh, zeg maar de pakkans dat je tijdig vrouwen eruit pikt die kans lopen op baarmoederhalskanker eh, drastisch. Ja. En wat betekent deze aanpak voor vrouwen in de praktijk? Nou, aan het onderzoek zelf verandert niets. Vrouwen moeten nog steeds naar de huisarts om zo'n uitstrijkje te laten maken... Maar door te gaan kijken welke vrouwen risico lopen op de ziekte en pas daarna te gaan kijken of ze hem hebben, verwachten de deskundigen waarmee wij hebben gesproken dat er in plaats van 6 tot 700 gevallen per jaar, maar 400 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker bijkomen elk jaar. En dat betekent ook dat het aantal doden aan de ziekte, het is een, een heel erge ziekte, want als je niet aan dood gaat ben je vaak wel je baarmoeder kwijt en kan je dus geen kinderen meer krijgen, dat dat drastisch zal afnemen. Rinker van der Brink, dankjewel. Vanwege de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Grimsvut... is het luchtruim boven het eiland gesloten. Ook het internationale vliegveld bij Reykjavik is dicht. Op 20 kilometer hoogte hangt een aswolk in de lucht. Het zuidoosten van IJsland is bedekt door een laag as... en de bevolking is gevraagd binnen te blijven. De aswolk drijft in de richting van Groenland. En daardoor heeft het vliegverkeer in de rest van het Europese luchtruim... voorlopig geen last van de aswolk. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven neemt liever geen mensen met HIV in vaste dienst. Dat blijkt uit onderzoek onder leidinggevenden in de opdracht van het Aidsfonds. komt zo'n 200 keer per jaar voor dat iemand in de problemen komt op het werk... zodra uitkomt dat hij of zij besmet is. Dat gebeurde ook bij Roy. In juli 2009 ben ik erachter gekomen dat ik HIV-positief ben. Ik heb me toen ziek gemeld en uiteindelijk naar de albo-arts geweest. En die adviseerde hem om zijn leidinggevende in te lichten... Maar het liep anders dan verwacht. Nou, Ze vond dus dat ik zeg maar, uh, gewoon alle diensten kon draaien. Uh, ze vond het nodig om dat tegen directie en personeelszaken uh, in te lichten. En ze vond bijvoorbeeld dus dat ik uh, alle zorgmomenten met handschoenen moest werken. Want je werkt in de zorg? Ja. Ben je het gaan doen? Ben je met handschoenen gaan werken? Nee, absoluut niet. Roy is niet de enige die in problemen kwam op zijn werk door zijn HIV-besmetting. En daarom liet het AIDS-fonds onderzoek doen. En daar kwam uit. Dat de helft van de leidinggevende liever niet een vast contract geeft aan iemand met HIV. Acht op de tien leidinggevende vindt bijvoorbeeld ook dat iemand met HIV dat kenbaar moet maken tijdens de sollicitatie. Nou, zo zaten er een heleboel dingen in waarvan je denkt van, goh, anno 2011 nog steeds zoveel vooroordelen had ik niet verwacht. Is er dan toch nog steeds veel onwetendheid over? Nou ja, blijkbaar. Ik denk dat het, ik heb het idee dat er een combinatie is van onwetendheid, hè, over bijvoorbeeld toch ook besmettingsrisico's, over ziekteverzuimniveaus, maar er zit ook een soort van irreële angst onder. Want eh, als je mensen op de man afvraagt of vrouw afvraagt van hè, kun je door gewoon een collega te hebben met HIV, denk je dat je daardoor HIV kunt krijgen, dan zullen mensen nee zeggen. Maar toch zijn men toch bang voor een soort van besmetting... en hoe dat er dan aan toe gaat, dat weet dan ook niemand. Maar daar is men wel bang voor. Op de werkvloer moet meer kennis komen over HIV en de eventuele gevaren ervan. Daarom doet de FNV mee in een campagne, zegt voorzitter Agnes Jongerius. Uh, mede ook om die reden trekken wij als FNV samen met de HIV-vereniging op in de richting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uh, en ik denk dat als minister Kamp deze cijfers uit het onderzoek uh, ziet... Uh, dat ook hij snapt dat we nog met z'n allen een tandje erbovenop moeten doen... in de afdeling voorlichting. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De VVD in de Tweede Kamer heeft haar steun niet getrokken aan een initiatiefwet... om godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen. Volgens oppositiepartij D66 probeert de VVD hiermee in de gunst te komen van de orthodox-christelijke SGP. Verslaggever Wilco Boom, ja, waarom doet de VVD dit? Nou, de officiële reden is dat kamerlid Art van der Steur, dat is de man die er tegenwoordig over gaat... zegt dat hij in vrijheid ongebonden wil kunnen beslissen of hij en de VVD... voor het schrappen van godslastering gaan stemmen uit het wetboek van strafrecht. En het is volgens hem zeker niet uitgesloten dat de VVD ter tijd voorstemt... als het wetsvoorstel eenmaal in behandeling is in de Tweede Kamer. Maar hij wil zich daar niet nu al op voorhand op vastleggen. Ja, die handtekening stond er. Waarom krabbelen ze terug? Nou ja, in de vorige kabinetsperiode, toen de VVD nog oppositiepartij was, toen hebben de VVD, D66 en de SP met een initiatiefwet uh, voorgesteld om die godslastering als verbod te schrappen. Ze vonden het toen uit de tijd om godsdienstige opvattingen meer bescherming te geven in de wet dan anderen. Ja, en naar nu pas blijkt heeft mede-indiener Fred Teven zijn handtekening onder dat initiatief ingetrokken toen, voor, toen hij vorig jaar staatssecretaris werd. En zijn opvolger van de steur, die wil dus niet meedoen. Volgens, de volgens D66, nog steeds in de oppositie, is het een knieval in de richting van de SGP. Want uh, van die partij is de regering straks waarschijnlijk afhankelijk voor de meerderheid in de Eerste Kamer. En Van de Ham van D66 die noemt het ongekend, verbazingwekkend en teleurstellend. En? Snijdt de beschuldiging hout? Ja, ja, De VVD zegt natuurlijk van niet, maar het is een feit dat je zo een reeks punten kunt aanwijzen... waarop de VVD en het CDA handreikingen doen in de richting van de SGP. Er komen bijvoorbeeld geen extra koopzondagen. Die wilde de VVD eerst wel, maar nu niet meer. De bezuiniging op passend onderwijs is een jaar uitgesteld onder druk van de SGP. Datzelfde geldt voor het invoeren van een boete voor langstudeerders... En minister Donner die heeft ook nog eens besloten om de SGP voorlopig niet in Europa aan te klagen... vanwege het vrouwenstandpunt van die partij. Ja, en dat komt nu dus bij de intrekking van dat plan om godslastering als verbod uit de wet te schrappen. Ja, en omgekeerd is de SGP bereid uh, het kabinetsbesluit te steunen... inclusief al die miljardenbezuinigingen. Dus ja, de gedachte dat één en één ook hier twee is, ligt wel voor de hand. En dat beseffen ze trouwens bij de VVD ook wel hoor. Wilke boom. Alpermeer Balkenende heeft een vierde eredoctoraat gekregen. De titel werd hem toegekend door de Hofstra University in New York. Balkenende kreeg het doctoraat vanwege de hervormingen die onder zijn leiding zijn doorgevoerd op het gebied van... onder andere de sociale zekerheid en de volksgezondheid. Verder preest de universiteit zijn actieve rol in de Europese Raad... de G20 en de Verenigde Naties. Op de lange lijst met eredoctoraten van de Hofstra University... staan ook de voormalige presidenten Eisenhower en Clinton. Balkenende is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. President Obama heeft tegenover de grootste Joods-Amerikaanse lobbyorganisatie... ...herhaald dat de grenzen van 1967 uitgangspunt moeten zijn... ...van vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Hij hield dat afgelopen week ook voor aan de Israëlische premier Netanyahu, Die zei na afloop van de topoverlegging Washington... ...dat hij daar niets in ziet omdat vrede niet gebaseerd kan zijn... ...zei hij op illusies. Obama zei vandaag dat hij tegen Netanyahu niets nieuws heeft gezegd. Correspondent Sander van Horen... Hoe reageerde de Amerikaanse eh, lobbyorganisatie op de woorden van Obama? Nou, hij kreeg wel veel applaus hoor, gemiddeld genomen. Maar juist toen het over dat gevoelige punt ging... die grenzen van 1967, die liggen tussen Israël en de bezette gebieden... toen klonk er een beetje boegeroep. Maar, zoals je zelf al zei, hij zei... ik heb in feite niks nieuws gezegd hiermee. Ik heb alleen maar hardop gezegd wat de afgelopen presidenten... en de afgelopen Israëlische leiders ook gewoon achter de schermen rond de onderhandelingstafel in de praktijk gebracht hebben. Waarom benadrukt Obama dit zo? Omdat hij uh, er oprecht in gelooft, denk ik, dat hij niks nieuws heeft gezegd. Omdat hij uh, heeft willen benadrukken, uh, donderdag, toen hij het voor het eerst zei, en nu letterlijk weer opnieuw herhaalde, uh, dat die grenzen het uitgangspunt zijn. Dat betekent niet dat je daar uiteindelijk op uitkomt. Daar wordt over onderhandeld, dat heb ik ook gezegd. En die onderhandelingen, die laat ik aan Israël en de Palestijnen. Die moeten daar samen uitkomen. Nou, Toen zag je dat de handen uh, wat meer op elkaar gingen. En uh, ja, helemaal overdonderend werd het applaus toen die de dingen zei die uh, Israël en de Joodse-Amerikaanse lobby uh, graag willen horen. Dus uh, met Hamas hoeft Israël niet te praten... zolang Hamas bij de standpunten blijft die het nu heeft. Uh, Iran is een grote bedreiging voor Israël en daar zullen we tegen optreden. En uh, zo nog wat van die dingen waarvan uh, de mensen in de zaal in elk geval zeiden... kijk, dit is wat we graag willen horen. Ja, want hij zei zelfs dat de, dat de verzoening tussen Hamas en Fatah... een struikelblok is op weg naar vrede. Ja, en ook daar zei hij eigenlijk, als je goed luistert en uh, dat wat langer doet... niks nieuws. Uh, de internationale gemeenschap, daaronder ook Europa... die eisen van Hamas dat ze zich houden aan uh, wat er in het verleden is afgesproken. Dat ze Israël erkennen en dat uh, ze geen geweld zullen gebruiken. Ja, En in feite heeft Obama vandaag alleen dat herhaald. Maar goed, voor zo'n zaal uh, doet het dat natuurlijk goed. En hij kreeg er een uh, oorverdovend applaus voor. Sander van de woorden, Israël. dankjewel. Ja, de finale van de play-offs voor een ticket om Europees voetbal gaat tussen ADO Den Haag en Groningen. Groningen won met 2-1 van Heracles en maakte daarmee een 3-2 nederlaag goed. Groningen speelde het laatste kwartier met 10 man, omdat Stim Sparf een rode kaart kreeg. Coach Pieter Huistra over de wedstrijd en de laatste spannende minuten. Nou, kijk, het is een opluchting als je kijkt naar de laatste tien minuten. Uh, hè, als het dan nog uh, met een rode kaart de speler van ons eraf gaat... dat de uh, tegenstander nog een keer aanzet en druk zet. De Goal maakt 2-1, uh, ja, dan kan het uh, nog even spannend worden. Maar, nou, ik denk dat we daarvoor uh, goede dingen hebben laten zien. Dat we ook uh, daarvoor de wedstrijd in handen hadden. Dat we een uh, hele goede 2-0 uitbouwen. En uh, ja, uiteindelijk dan ook wel verdienen, denk ik, dat we die finale spelen. En Groningen speelt in de finale dus tegen ADO. Die ploeg won met 2-1 van Rode JC. Donderdag gaat ADO al met 4-2 gewonnen. Roda zette alles op alles om te winnen. Maar ADO-speler Wesley Verhoek zag geen gevaar in de tactiek van de Limburgers. Ja, maar ja, Roda moest ook komen. En uh, gezien de stand konden wij Roda ook een beetje laten voetballen. En dan denk ik, ja, 2-0, uh, dat, uh, dat is voor hen te halen. Maar wij gingen uit van onze eigen kracht. En wij wilden gewoon zo snel mogelijk een doelpunt maken, ja. In de play-offs om promotie-degradatie... werden vandaag de returns in de tweede ronde gespeeld. Excelsior Den Bosch is nog bezig. Ragnar Niemeijer. 8,5 minuut voor tijd. En het is gelijk geworden. De 1-1 staat al een paar minuten op het bord. Het was Wilmer Kousenmaker, de invaller bij Den Bosch... die aan de rechterkant, wat buiten het strafsomgebied... de bal had hem, kreeg bij Istvan van Baks. Die stond aan de rechterkant in het strafsomgebied. De bal eh, teruggetrokken tot bij Voortoren. De spelmaker van de Bossenaren. en Die schoof de bal in de lange hoek... Zodoende 1-1 nu een vrije trap van Excelsior. Die bal wordt onderschept door verdedigers van Den Bosch in het strafschopgebied van de Brabanders. Betekent wel dat bij deze stand Excelsior nog altijd naar de laatste ronde gaat van de play-offs. Maar... Dat als Den Bos er nog eentje bij maakt. Excelsior zomaar gedegradeerd is. Acht minuten nog en er is inmiddels een veldoverwicht voor de ploeg uit Brabant. Die alles of niet speelt. Invallers in de ploeg heeft gebracht. Die alleen aanvallend denken. En dat zorgt in ieder geval voor druk op de helft van Excelsior. Doelpunten maken voor Torben nu bijvoorbeeld aan de linkerkant van het veld. Terug naar El Macrini. Dan is het Scheinman. De linksback ter hoogte van de middenlijn. Baks staat wat verderop. Draait zich weg bij Kolwijk. Baks gaat schieten en doet dat dan vanaf de rand. Van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld een meter of vijf voorbij het doel. De bal loopt over de achterlijn, maar dit is nog niet gespeeld. Het is 1-1 en Den Bosch heeft aan één goal genoeg om Excelsior uit de Eredivisie te drukken. Nog acht minuten. De winnaar van Excelsior Den Bosch speelt in de finale tegen Helmond Sport. De Brabanders wonnen met 1-0. De andere eindstijd voor een plek in de Eredivisie van volgend jaar gaat tussen VVV en Zwolle. De laatste ploeg won na strafschoppen van Cambuur. VVV versloeg Vollendam met 2-0. De zware bergetappe in de ronde van Italië is gewonnen door Miguel Nieve. De Spanjaard kwam in een prachtige etappe solo over de finish. Hij bleef Stefano Carcelli voor. Alberto Contador werd derde en blijft leider in het algemeen klassement. En Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Barcelona op zijn naam geschreven. In Spanje duweleerde hij tot in de laatste ronde met Lewis Hamilton. De Brit werd uiteindelijk tweede. Het was alweer de vierde zege van Vettel dit seizoen. En er zijn vijf races gereden. De Duitse coureur gaat dus ook ruim aan de leiding in het algemeen klassement. De hoofdpunten van deze uitzending, andere aanpak... leidt tot minder gevallen van baarmoederhalskanker. Bijna helft van de werkgevers wil liever geen HIV-patiënten in dienst. En de VVD is niet meer tegen verbod op godslastering. Tot zover het uitgebreide NRC journaal zo dadelijk de VPRO met Instituut Itzeda. Nu bij twee jaar NRC, de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand... Ga naar nrc.nl slash iPad 2. Ma vertelde me vandaag dat ze een goed doel heeft opgenomen in haar testament. Wat vind jij daar nou van? Nou, daar sta ik helemaal achter. Goede doelen werken immers aan een betere wereld en dat is hard nodig. Ik ben trots op haar. Inspireer de wereld. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl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 Vier minuutjes nog te spelen in deze wedstrijd. Het is 2-1 geworden voor Excelsior. Dat zich dus vermoedelijk gaat plaatsen voor de laatste twee wedstrijden. En dat moet zorgen dat het in de eredivisie blijft. Een strafzoek gezien van Ryan Koolwijk een minuut geleden. Vinken in de omschakeling sneller dan zijn directe tegenstander op de goal af van Den Bos. Op de hak getrapt door Hofstede. Die had al geel. Kreeg direct rood overheen voor het neerhalen van een doorgebroken speler. En de strafschop van Koolwijk zorgt voor 2-1. En dat allemaal in een fase dat Den Bos denkt. Nou, wij gaan ervoor. We gaan voor promotie. We gaan ervoor om die laatste twee wedstrijden te bereiken. Maar het ziet er met deze stand naar uit als Den Bos nog twee doelpunten nodig heeft. Dat Excelsior het gewoon gaat redden. Dank je, we komen zo nog even beter. Ja, mensen, kom snel binnen. We hebben een vol programma. Let u niet op de rommel. We hebben wat uh, reparaties en noodzakelijk onderhoud te verrichten. Voorzichtig, voorzichtig. Vandaag presenteren we jullie in Instituut Itzada, de wonderschone primeur van het Itzada speeldoosje Verloren, gewaand en teruggevonden. En dat niet alleen, er is meer. Wij van het bestuur, en ik spreek ongetwijfeld ook namens het gehele personeel... En alle vrienden van het instituut Itzerda zijn hoogst vereerd... met het hartverwarmde bezoek van enkele originele nazaten... van onze grote voorganger en radiopionier. Welkom, familie Itzerda. Nu het woord aan onze presentator... Is hier vanavond de baas, daar zit hij, Marnix Koolhaas. Ja, goedenavond, uh, luisteraars. Als uh, geluidsconservator van ons uh, instituut is mij gevraagd deze bijzondere uitzending van uh, instituut Itzada te presenteren. En dat uh, doe ik met de nodige zenuwen, want u wilt het niet geloven. Maar vandaag kunnen we na 92 jaar het oergeluid van onze aartsvader laten horen. De door ons alle aanbede grondlegger van Den Omroep in Nederland, de naamgever van ons instituut en ons programma, de ons in 1944 op zo tragische wijze ontvallen, Ingenieur Hanso Schotanus Asteringa Itzarda. Onze schatkamer van het verloren geluid van waaruit deze uitzending tot u komt, zit vol met zes nazaten van onze aartsvader en één van hen... Tobias Itzerda laat dat oergeluid nu, na 92 jaar, opnieuw door den Eter klinken. Ik vraag uw aandacht voor dit historische moment. Tobias Itzerda, welkom. Gaat uw gang. Dit is toch een ontroerend moment, Tobias daar, Welkom hier, ook Sjoerd, Henk en Hanso en Olivier en Boris. De achterkleinzonen, vier kleinzonen, twee achterkleinzonen... van de grondlegger van, dit omro van de omroep, Tobias, aan u het woord... Hoe is dit prachtige speeldoosje weer terechtgekomen? Dit waarmee in 1919 de omroep is begonnen. De allereerste radiotune van Nederland. Misschien wel van de hele wereld in dit eikenhouten doosje. Ja, dat kwam eigenlijk zo. Onze, onze vader 14 maart jongstleden overleden is. Ik met mijn broers en zussen uiteindelijk in het appartement van mijn vader ging kijken... Ja, wat er eigenlijk allemaal spulletjes waren... Van het muziekdoosje uh, hadden we eigenlijk geen echte weet... dat hij uh, die in zijn bezit zou hebben. En die kwam tussen de spulletjes in een kast uh, tevoorschijn. Nou, Mijn oudste broer Rob, die, uh, die vond hem tussen de spullen... en die dacht te weten dat dat het was. En toen het dekseltje openging en daar in de titel stonden, wist hij het zeker. Maar het doosje speelde niet op dat moment. Het was stuk. Dat dachten we wel. En we hebben het dus op tafel gezet, tussen alle andere spulletjes. En enkele minuten later begon die spontaan te spelen... Nee, uh, daar hebben we <laughs> erg veel plezier om gehad. En die was misschien nog voor de allerlaatste keer opgewonden... door ingenieur Hanso zelf? Uh, dat hou ik goed voor mogelijk, ja. <laughs> ja. En die begon na de vondst, spontaan... Te spelen. Ja, er zit één knopje op de speeldoos... aan de ja, voorkant. Ja, laten we het eens even bekijken. Het is een en... prachtig doosje. Ja. Uh, nou, het is, is piepklein. Het is een, een, een, een, een sigarettendoosje, iets groter. Daar zit het speeldoosje in... achter een glazen plaatje. En als je het open doet... zit er een prachtig oud briefje in. Daar staat drie airs boven. Ja. Eén, die dollarprinses zien. Dat was wat we net hoorden. Klopt. Het allereerste radiogeluid van Nederland. Ja. Twee... Schatz, ik möchte gerne een automobiel. En drie, die geschiedene vrouw. Ja, voor die tijd. <laughs> Zeker. Het is fantastisch. Ja. Ja. Nou ja, en dat knopje dat hebben we natuurlijk een paar keer heen en weer gehaald. En uh, dat is eigenlijk de, de stop na elk nummertje. Waar zit dat knopje? Het knopje aan de voorkant, middenvoor. Oh, ja, ja, ja. ja. Hè, die heb ik net ook aangezet. En als ik hem nu weer verschuif, dan begint hij iets van de Ja, doe doe eens even. Nu, nu krijgen we Schatz, ik mögde gerne een automobiel. Ja. Weten jullie waar die liedjes ook vandaan komen? Ik vermoed uitstand. Maar <lacht> <lacht> Veel meer informatie heb ik er nu niet over. Nou, het is geweldig dat we dit nu weer kunnen laten horen. En ja, luisteraars, u, u begrijpt natuurlijk dat wij... Uh, toen wij hoorden van deze vondst uh, op zoek zijn gegaan naar verhalen over het begin van uh, onze omroep in Nederland. Die dus in uh, 1919 begon in de Beukstraat 8 in Den Haag. Waar uh, ingenieur Itseda ook zijn uh, fabriekje van radiotoestellen had gevestigd. En we hebben, hoe is het mogelijk, nog één echte oorgetuige gevonden. Zeker een zekere meneer Otto Koolthoof die destijds ook in de Beukstraat woonde, aan de oneven kant. Het nummer kon hij zich niet meer herinneren. Maar hij herinnerde zich nog wel hoe hij als kleuter... die eerste radio-uitzendingen van Itzada heeft kunnen horen. Op een heel bijzondere manier zelfs in stereo. Wij woonden namelijk op ongeveer 60 of 80 meter afstand... van de plaats waar Itzada zijn zender had... Maar dan zette hij daarboven van zijn huis... waar hij dus uh, grammofoonplaten draaide, gewoon de deuren open. En dan konden we langs twee wegen dus horen wat hij daar deed. Hij draaide dus plaatjes en die hoorden we zo over de tuinen heen als het ware. Maar we konden het ook met ons zelfgebouwde radiootje ontvangen. En zo hadden we dus een dubbelconcert of zoiets. En wat vonden mensen in de buurt van zijn uh, omroep en van zijn fabriek? Dat was het moeilijke. Want behalve die vervente amateurs, zoals oom en vader, waren dat dus ook een heleboel mensen die wilden hè, dat die zondagsrust geheiligd moest worden. En die gingen daar wel over klagen: dat Itzola daar zo'n enorm lawaai maakte. En uh, toen ik dus wat ouder werd en daar zo een beetje op straat mocht spelen ontmoette ik daar op een zekere dag uh, ja, een blond meisje... die bij mijn weten dacht ik Nelly heette. Maar dat weet ik niet zo zeker meer. En die zich als het ware over mij ontfermde en mij meetroonde. En dus dat bedrijfje, die uh, fabriek... dat waren dus uh, ja, eigenlijk zelfgetimmerde houten werkbanken. En daar... Uh, een lapje voor te hangen voor die open voorkant en daar kropen we dan onder en in en daar zaten we gelukkig te spelen ja en, en kunt u zich ook iets daar zelf nog herinneren iets daar zelf die kan ik me dus herinneren zoals zo veel mensen en ook die oom en die vader van me die hadden mensen die hadden toen veel meer een snor en dat had iets daar ook en hij was uh, ja, wel een vriendelijk iemand. Maar toch, ja, ze hadden allemaal zo'n streng uiterlijk toen. Hè? En ik, ik dacht dat hij toen toch ook al een bril droeg. Ja. Ja, dat was... Uh... Meneer Kolthof, die nog herinneringen had aan de allereerste uitzendingen van uh, ingenieur Itzeda in de jaren 20 in uh, de Beukstraat in Den Haag. En uh, voordat we daarover verder gaan praten hier met uh, de nazaten van ingenieur Itseda, meld ik u nog even dat de voetbalwedstrijd in Rotterdam is geëindigd in een uh, 3-1 overwinning voor uh, Excelsior tegen Den Bosch. En de laatste derde winnende goal werd gemaakt door Bovenberg. Tot zover de actualiteiten... Terug naar het oude verleden. We hoorden Otto Koolthof over ingenieur Itzada... in zijn uitzendingen in de jaren 1919 tot 1925 vanuit Den Haag. Uh, wat mij opviel... Otto Koolthof noemt een zekere Nelly. Kennen jullie die? Is ja, dat uh, toevallig? Dat is onze tante Nolly. Ja. Nolly was het. Ja. Hij wist het ook niet meer zeker. Hij <laughs> ja, lag er dichtbij, dat klopt. Ja. En wie was Nolly? Dat was de tweede dochter uh, van Itzoda. Mijn moeder was de eerste, de oudste... Dan volgde zijn vader Han en vervolgens kwam Nolly en uiteindelijk Bart. Ja, we zullen niet de hele stamboom hier nee. uitleggen. Maar dit wordt nu verteld door Henk. En daarnaast zit Hans zo. En dan zit Short daarnaast. En hier Tobias, links van mij, die het speeldoosje heeft laten horen. We gaan nog een herinnering laten horen aan die eerste uitzendingen. Dat is een herinnering die al in 1939 werd verteld door de oud-violist... Calais, die destijds uh, optrad in die eerste uitzendingen van ingenieur Itseda. We hadden ons strijk in de tijd de Baten Vieren gedoopt. De oudere luisteraars zullen ons nog zeker wel kunnen herinneren. De uitzendingen waren toen nog zeer primitief. Ik kan me nog zelfs nog heel goed herinneren dat de studio gelijktijdig showkamer was. Waar de door de Itseda gemaakte radiotoestellen voor de verkoop klaarstonden. De uitzendingen hadden plaats voor een zogenaamde kartonnen koker. Het geluid werd op deze manier opgevangen. De zogenaamde studio werd toen met wat gordijnen afgedemd. Alles ging toen nog zeer gemoedelijk. Moesten wij bijvoorbeeld beginnen, dat was de gebruikelijke term, brand het rode licht, dan koppen dicht. Dat ons programma toen de tijd zeer op prijs werd gesteld, bleek maar al te dikwijls. Uit de gebakjes, wijn en sigaren, welke dan aan ons adres werden bezorgd. De geefsters en gevers werden dan gelijktijdig voor de kartonnen horen meteen maar eventjes vriendelijk bedankt. Ook wanneer wij wisten dat er een familie bij je thuis zat te luisteren, kon je de verleiding niet weerstaan af en toe eens even je stem te laten horen. Of riepen wij dan door de microfoon, dagmin, is de thee lekker? Ja, zo ging dat dus in 1919. Herinnering van uh, violist Calais uit 1939. Hij noemde even een bord en... Uh, Tobias, Dat bord ja. hebben jullie ook meegenomen en gevonden in de nalatenschap van, ja, dat uh, klopt. van je nou, vader. Kan je dat even van? tevoorschijn halen? Jazeker. Brandt dit licht dan koppen dicht. Het is wat vergeeld, maar nog uh, uitstekend leesbaar. Dat klopt. is dus het bord wat we net hoorden vertellen... dat in ja. die eerste studio van Ingenieur Itseda boven de, de, de, de deur heeft gehangen. Bij nee, het rode klopt. lampje. Ja, dit is het origineel. En uh, er is een uh, schitterende kopie van in het uh, museum, omroepmuseum. En uh, ja, dit bord had uh, onze vader uh, in huis hangen, in zijn woonkamer. Dit moeten we toch gaan kopiëren... en boven elke studio hier in Hilversum hangen. Ik dus. vind het een uitstekend idee. Want hij heeft niet alleen die tekst bedacht... hij is ook de bedenker van het rode lampje, denk ik. Nou, ja, dat is inderdaad wel heel functioneel. Sure, yeah. ja. En vul ja. me gerust aan, uh, ook Henk en Hanzo. Maar ik geloof dat daar wel een gedachte achter zit... of beter gezegd, een belevenis, uh, voor zover ik weet... Is uh, dit bordje tot stand gekomen? Omdat uh, in die beginjaren dat er ook af en toe live muziek werd gespeeld door de muzikant, onder andere de heer Calé die je hier hoort. Uh, zij ook hun dames meebracht die dan tijdens de uitzending met onze grootmoeder. En die thee zaten drok. dan ook onder het rode lampje. En het rode uh. lampje bestond niet. Dat vroeg ik me af. Dat Wie was de eerste? Was het, eerste? Was het rode niet. lampje op de wallen er eerder dan het rode lampje in de studio <lacht> van de, Instagram? Ik denk dat het daar al lang veel warmer geschenen <lacht> heeft, inderdaad. Maar ik zie het hier ook goed branden en niet voor niks, want het is natuurlijk zeer functioneel. Wat gebeurde er, nou, ik heb het begrepen, is dat uh, uh, op een gegeven moment... een van die heren muzikanten die moest spelen, daar eigenlijk zonder jasje zat... Zijn vrouw spontaan binnenkwam lopen en riep... Hé hey Frits, maar voordat je optreedt moet je toch verdurig wel je jasje aandoen. Niet begrijpende dat dat per radio niet zo zichtbaar is. En zo is dat bordje tot stand gekomen. Brand dit licht, dan koppen dicht. Ik vind dat we dat moeten gaan herintroduceren. Voortaan in alle studio's. brand dit licht, dan koppen dicht. Jongens, het licht brandt hier ook. Even koppen dicht. Mag ik even uw aandacht? Ik moet met enige schroom erkennen dat in mijn familie de Friesen niet erg hoog staan aangeschreven. Een van mijn voorvaderen, de Roemruchte Adrianus Kok van Maaskant Graaf, vocht al in 1422 zij aan zij met de Saxen tegen de Friese vetkopers. Dat sentiment is nooit veranderd. Komt er een Fries bij de bakker, zegt hij: Mag ik één brood? Dan vraagt de bakker: Wil u een witte of een bruine? Ja, zegt die Fries. Wat ja, vraagt de bakker. Ja, meneer. <lacht> Ikzelf heb natuurlijk al heel lang geleden deze kleingeestige provinciale wetgever achter mij gelaten. <lacht> en als bewijs daarvan en als ode aan de stamvaders van de familie Itseda, presenteer ik u nu mijn persoonlijke Frieske Muziek Top 5. Let's go! op nummer 5, de Siamese tweeling, Dini en Mini. Met het onvergetelijke, wij hebben altijd zin. Of op zijn vriest, wie hebben altijd willen. altijd willen, Daar word ik nou vrolijk van. Deze week, gezakt van nummer 3 naar nummer 4, de voormalige weekend weekendtroetelschijf... ...Friesland Tango. Gezongen door mijn rijke boom. Ik kwam er binnen en daar stond de jonge God. Ik dacht onmiddellijk aan vleeselijk genot. Is deze kruk vrij, vroeg ik. Hij zei, bis net wies. Want God woont niet in Frankrijk, God is Fries. Hoe zou dat aflopen, luisteraar? Nu de hoogste tijd voor de hoogste binnenkomen van deze week. It's new. Uit het niets, op nummer treien, Fermian met zijn kraker Lik op Stuk. Zijn wij aan het doen, meneer? Ik geloof, er gebeurt hier iets in het openbaar. Dat moet worden bekeurd. Ons beleid is Lik op Stuk. Voor wild plasserij krijgt u 50. En maak verder. geen stap bij. Stap bij. bij. Ik zei. Oh, yo. No. Oh, de. nummer 2. deze week. Het opwindende loflied op de Striklisser. En een Striklisser, inderdaad, is een stratenmaker. Met een rubberhamer en van die grote handen. Hier is Breakback met Striklisser. ik <middels> zei. Nummer 1. En deze week op nummer 1, Frieslands trots, Jorn Itzerbaa. <tot> Al is de ontvanger nog te klein. Iedere donderdag, zo diep in de nacht, zit Ithaka met bakken op wacht. Ze geven dan de radiomuziek voor een talrijk en dankbaar publiek. Ja, luisteraars, u hoort het, ik word er compleet uh, ook mee overvallen. Dit uh, loflied op onze aardsvader. Op ingenieur Itseda. Die, dus in 1919, begonnen is met de omroep in Nederland. Maar er is dus een uh, muzikaal en eigentijds eerbetoon gemaakt voor hem. door een, een zekere Jorn Itseda. We hoorden hem zeggen dat hij geen familie is, maar wel door hem geïnspireerd. Goedenavond, uh, meneer uh, Jorn Itseda. Goedenavond. Ja, u bent uh, geen nazaat, maar wel geïnspireerd, dus door de ingenieur? Uh, ja, uiteraard. Ja, het is. Het is niet helemaal uitgezocht, maar het is uh, niet zo ver terug dat ik, uh, ik kan zeggen dat het, uh, dat het geen familie is, in ieder geval. Ergens niet, moeten niet de direct. takjes uh, bij elkaar komen. Uh, nou staat u, uh, ik heb even zitten googelen uh, op internet... inderdaad <laughs> uh, nog uh, onder de ingenieur. Wij staan ja. uh, als instituut op de tweede plaats. Dan komt uh, Itzada Financieel Advies op nummer drie. Hoe gaat u die uh, passeren? U staat nu op ja. nummer vier. Ja, dat wordt een competitie, denk ik. In ieder geval een, een goede tweede zou ik leuk vinden. Een goede tweede. Ja, die uh, plaats gun ik u ook van harte. We gaan dit plaatje gewoon uh, pluggen hier in Hilversum. En wie weet wordt het dan zo vaak gedraaid dat u uh, vanzelf in Google naar boven komt. Ja, leuk. Want zo gaat dat tegenwoordig in uh, het moderne internettijdperk. Jorn, is er Hartelijk bedankt voor uh, uw bijdrage aan dit programma... en voor uw fantastische ode aan uh, ingenieur Hanso. Wij praten hier in de, de studio verder uh, met zijn uh, nazaten met Tobias, Sjoerd, Henk en uh, Hanzo. Ja, wordt het al even zeggen. De familiebanden lopen ver terug. Het is ook een uh, hele bijzondere naam die jullie dragen. Schotanus Asteringa Itserda. Dan ga ik even naar Hanzo toe. Die de naam draagt van de aardsvader. Ook de voornaam en de achternaam. Uh, ja, waar komt die hele ingewikkelde naam vandaan? <kwijls> uh, nou ja, dat is al... <kwijls> lang geleden dat die namen bij elkaar zijn gekomen. Ik dacht eh, ergens aan het eind van, de, van de, eh, de 18e eeuw, dus 1780 of zo. En sinds dat moment eh, ja, gaat dat van generatie op generatie verder. En het is ook goed gebruik in de familie dat de oudste zoon heet Hans-Henrikus... en de oudste zoon van de oudste zoon heet dan weer Henrikus-Hanzo. En zo gaat dat ook al een tijdje door. En zo blijven jullie dat ook nog een tijdje doen? We willen dat nog wel even voortzetten, ja. Er is alweer een, een nieuwe Hanzo. Mijn zoon heet uh, Henrikus Hanzo. En als hij een zoon zou krijgen, dan denk ik dat hij hem ook Hanzo Henrikus gaat noemen. Ah. Nou heeft het dorp in Friesland Ter-Itzart te maken hè, met uh, jullie voorvaderen. Ja, mijn, uh, um, <kliek> mijn, uh, mijn familie heeft uh, laten we zeggen, de oudste wortels daar in Ter-Itzart. Daar stond ook een stins. Uh, heel lang geleden. En ik ben toevallig betrokken geweest bij de restauratie van een kerk daar ter plaatse. En daar zie je dus nog terug drie echte oude stamverhalen van de familie. Heiko, Barten en Marnardus. Maar dat is wel heel erg lang geleden. 1500 tot 1650 ongeveer heeft de familie daar uh, een herkenbare rol gespeeld. Ja, want er is ook een Itzerda straat in, uh, geloof ik, de enige straat zelfs in, in uh, het dorp. Dat is de enige straat in het dorp inderdaad. Het is een <laughs> hele lange, lange straat overigens, maar daar ligt inderdaad alles aan. Maar die is dus niet vernoemd naar uh, onze beroemde ingenieur en radiopionier, maar nog naar een veel verdere voorouder. Ja, naar nou, die Itzerda eigenlijk, dat is het oude ja, versterkte huis wat hij gestaan heeft. Zijn er ook straten genoemd naar de ingenieur? Er is een... In Den Haag is een Hanzo Itzeldaag hof, meen ik. En daar ben ik ooit wel eens op aangesproken hoe ik het voor elkaar had gekregen om zo jong al ja. uh, genoemd te worden. Maar ja. dat heb ik toen ook uit kunnen leggen, moet ik zeggen. Ja. Nou, laten we nog eens even terug gaan uh, kijken in het leven van uh, onze hoofdpersoon in. Uh, 1969, 50 jaar na zijn eerste uitzending... werd hij herdacht in een uitzending van het prachtige programma... Wie kent het nog? Van gewest tot gewest. En in zijn Friese geboortedorp Weidem... daar troffen zij destijds professor Zwierstra aan... die Itzeda daar nog had zien opgroeien. Meneer Zwierstra, we staan op het ogenblik in het huis... waar Hanso Henriques Schotanus Arsteringa Itzeda is geboren. Wanneer was dat? Dat was in 1885. Hanso was een, uh, ja, een man die niet makkelijk aan de lijband liet, blijkbaar. Door zijn tijdgenoten is hij wel een wilde eend genoemd. En dat heeft de ouders ertoe gebracht om hem, nadat hij hier de lagere school had afgelopen, maar niet laten gaan naar gymnasium of HBS, maar naar een soort van drillschool in Leeuwarden het destijds nogal bekende instituut Pootsma, Maar dat versperde voor hem de weg naar de universiteit. Nadat hij dus van dit instituut Poutsma afgekomen was, is hij een korte tijd op de machinistenschool in Amsterdam geweest. Maar tussentijds is hij daar vandaan vertrokken naar Bingen, waar hij aan het Rheinischisch Technicum in 1908 de graad van ingenieur heeft gehaald. Maar als hij daar vandaan komt nu, dan blijkt zijn belangstelling voor techniek onder andere uit het feit dat hij zich dan eerst op de vliegkunst werpt. In het dorpje Manchem, waarschijnlijk in het wagenhuis van de pastorie van dominee Nicolai. En daar heeft hij een vliegtuig gebouwd dat een meter of drie lang was, twee meter breed. En onderdag bouwt hij een vliegtuig. Ja, dat was dus uh, de herinnering aan de opgroeiende Itzeda. Ik uh, ga even naar uh, Henk de Breij, kleinzoon van uh, de ingenieur... Het was niet zo'n uh, lieve jongen op school... horen. Oh, van school echt een... gestuurd, uh, naar de tuchtschool gegaan. Ja, hij was echt een rakker. Hij spijbelde of er werd veel van school gestuurd. In ieder geval, zijn ouders maakten ze grote zorgen over hoe dat dan verder moest. Maar uh, daarom hebben ze hem naar dat uh, Poortma-instituut gedaan in, uh, in Leeuwen. Een beruchte Leeuwarden... tuchtschool destijds. Ja, ja echt een uh, drimschool... En um, daar, dat he, die heeft hij gelukkig afgemaakt. Alleen het probleem was dat je daar geen erkend eindexamen had... om hier naar een universiteit te kunnen. En toen heeft hij dus moeten uitwijken naar het um, Rheinisch Technicum in Bingen. Dat is later een technische hogeschool geworden. En daar heeft hij dus een ingenieursdiploma gehaald. Ja, en we horen dat hij zelfs een vliegtuig in elkaar heeft geknutseld ja. in uh, 1908, geloof ik. Ik heb hier een foto dat daarvan. Dat was nog maar net nadat uh, de gebroeders Wright uh, de lucht in waren gegaan. Ja, maar dat was, het, het was meer een, uh, ja, hoe moet dat zeggen, een, een, een tussenvorm tussen een speelgoedvliegtuig en een echt vliegtuig. Want het was onbemand, het was wel drie meter lang en twee meter breed. Maar het, uh, waarschijnlijk... Een onbemand vliegtuig? Ja, onbemand vliegtuig. Dat dus gooide dus licht in ja. en het had een dus... motortje met karbiet, vermoedelijk. Je ziet hier een klein tankje. een foto ervan? Ja. Een klein tankje zit er onder uh, de vleugels. En uh, daarmee... Uh, uh, daar, dat was de kracht. Ja, ja, ja, ja, hij staat ervoor en daarachter hangt in, in, in de pastorie. Van de dominee moet dat dus geweest zijn. Uh, dat, nee, uh, dit, dat is in, dit is in de <laughs> stal dus in het koetshuis van het doktershuis. Ah, Begrijp andere ik. locatie. Ja, ja. Maar hij was dus ongelooflijk eigenzinnig en nieuwsgierig. Ja... Ja, echt een uitvinderstype en, en, en een heel eigen gereid, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Laten we ook nog eens even in zijn uh, vroege liefdesleven gaan duiken. Want uh, die pastorie van de dominee <laughs> die komt ook terug in de herinnering... die zijn toenmalig buurmeisje, de in 1969 uh, door uh, van gewest ja. tot gewest geïnterviewde... mevrouw Bos uh, zich nog herinnerde. Daar komt uh, haar herinnering. Meneer Zwistra, we staan op het ogenblik in het huis waar Hanso Henriques Schotanus arsteringa Itzeda is geboren. Eh, wanneer was dat? Dat was in 1885. Hanso was een, uh, ja, een man die uh, niet makkelijk aan de leiband liet, blijkbaar. Door zijn tijdgenoten is hij wel een wilde eend genoemd. En dat heeft de ouders ertoe gebracht om hem, nadat hij hier de lagere school had afgelopen... Maar niet laten gaan naar gymnasium of HBS. Maar naar het... Nee, deze hadden we net al gehoord, luisteraars. We gaan over naar de herinnering van mevrouw Bos. Hij werd uh, later in zijn werk vaak tegengewerkt. Maar in zijn liefde is hij ook verschrikkelijk tegengewerkt. Tenminste in het eerste begin. Hoe ging dat? Hij mocht helemaal niet bij de dominee binnen de deur. Waarom niet? Omdat die dominee geen lichter is, hij dacht dat is iemand van niks, daar kan ik laten mijn dochter nooit aan toevertrouwen. Van school gestuurd, hé, en dit niet en dat niet. En hij mocht geen verkering met haar hebben. En, en dan nee. hadden ze een buiten En door wij als jonge kinderen, dat vonden wij natuurlijk machtig, hé. Als zij het binnenpad weer langs kwamen met zijn oude fiets aan de hand. Nou, dan zijn we, Hans komt er weer aan. Hans komt er weer aan, ja. En dan waren wij al op, uh, op een hoede natuurlijk. En dan kwam die fiets, die kwam hier in dat straatje die, bij die ringmuur te staan en dan, uh, als uh, Dominee uh, s'avonds naar bed was, he, dan dacht Hans, nu is de kans veilig. He. En ook wel eerder en dan kwam Gerde kwam in de tuin en Hans die klauterde over die muur daar bij de bakker. En ja, als Gerde dan gemist werd natuurlijk, dan kwam Dominee de achterdeur uit en dan kwam Hans weer over het muurtje. En dan zijn we de ridder weer, de ridder weer. En eh, het is uiteindelijk toch nog wat geworden, geloof ik. Ja. ja, aanhouden doet verkrijgen, dat dacht Hans toen al. Aanhouden doet verkrijgen, dat ja. dacht Hans zo toen al. Ja, kleinzoons. Uh, is het uiteindelijk wat geworden uh, tussen Hans zo en uh, de dominees dochter? Ja, zeker. Henk? Ja, dus uh, hij um, kwam altijd door de polder met een polstok uh, over de sloten heen van uh, dat andere dorpje. waar Fiel, hij dan... Ja. En dat heeft ze mezelf verteld tenminste. Om haar weer dan te kunnen ontmoeten. En um, ja, op een gegeven moment is de uh, dominee toch overstag gegaan. Toen uh, Hanzo dus eenmaal zijn titel had. hans is Itzla. Toen, uh, toen mocht hij uh, met haar trouwen zelfs. Ja, ja Maar daar is wel uh, veel voor nodig geweest. Ja, ja en dat uh, herinnerde zich <kuggen> in 1969 in uh, Weidem in elk geval nog uh, heel ja. goed. H hoe is hij uiteindelijk toen in Den Haag terechtgekomen? Ja, ja, hoe die keuze precies tot stand is gekomen, weet ik niet. Maar um, hij heeft, eerst heeft hij in Amsterdam een korte tijd gezeten. Maar toen later is hij met dat uh, bureau Wireless, waar hij mee begonnen is rond uh, 1915, uh, zat hij al in Den Haag. Ja, bureau Wireless, dat was uh, de voorloper van uh, zijn radiofabriekje. Ja, ja, ja. ja. Maar ik denk dat zijn klanten, ja, dat was zo. Uh, de, de, zeg maar de marine en, uh, en het leger. Dat was in die tijd waren dat eigenlijk de enige echte klanten. Die zaten natuurlijk in Den Haag. En ik denk daarnaast dat uh, die oom Arnold, uh, mm -hmm. die ook later in, de, in zijn leven toch een belangrijke rol heeft gespeeld, die was daar. En die heeft hem ook toen gesponsord. Oom ik. Arnold, dat was uh, ja, een, uh, een sponsor van hem. hè? Ja, dat was een broer van zijn grootvader, dacht ik. Of van nee. Ja, van zijn vader. En ik denk vader. Broer, van zijn, broer van zijn vader was een ja. oom van hem. En die, uh, die uh, had een pensionbedrijf in Den Haag en was uh, behoorlijk welgesteld. En die heeft hem dus uh, geholpen bij het opzetten van zijn bedrijf. Want het was een verschrikkelijk dure hobby toen, de radiotelefonie, zoals dat heette. Ja, ja oorspronkelijk. In de tijd van Wireless, toen hij voor die defensieklanten werkte, toen was het wel rendabel. En uh, toen was het echt voor uh, industrieel. Publiek. Maar na de, na de vrede van 1918 viel natuurlijk die vraag viel toen weg. En toen eh, ontstond er een hele hype over radio en de mogelijkheden die dat bood. En toen is het allemaal een heel stuk grootschaliger geworden veel meer voor een, zeg maar, het, het gewone publiek. Ja, er waren tal van amateurs die toen met radio bezig waren. Maar hij was de eerste die begreep dat het ook een massamedium kon worden. Hè? Dat je uh, ja. ja, mee kon dat... gaan omroepen voor een groter publiek. Ja, tot, tot zeg maar 1918 was het eigenlijk verboden terrein. Je mocht er eigenlijk niet luisteren als particulier... want dat was allemaal uh, defensie, net zoals wij nu bijvoorbeeld... bepaalde politiefrequenties niet mogen beluisteren. En dat was min of meer verboden terrein. Na, daarna werd dat vrijer. En toen ontstond er dus ook... maar het beeld dat, er, dat dat ook zou leiden tot totaal andere communicatiepatronen... dat had hij heel erg vroeg. Hij begreep dat als een van de eersten en wilde daar ook iets mee doen. Ja, dat heeft hij gedaan... Weten jullie nog uit de overlevering of hij ooit zo'n aha moment heeft gehad waarop hij dacht. Dit is het. Dat is mij niet bekend, nee. Dat, uh... Nou ja, de uitdaging zat hem, denk ik heel erg in het, in het bouwen van een zender die voldoende vermogen had. Er waren toen al veel amateurs die door middel van een niet versterkte kring, zeg maar, zo'n. Uh, wat wij nu een, een uh, kristalontvanger zouden noemen. De, de eterbeluisterde. Maar de man die als eerste denk ik een, een behoorlijke versterker, een behoorlijke zender zou kunnen bouwen voor een veel groter publiek, die kon dat doen. En hij bezat de combinatie van de visie en de, en de technische vaardigheid om dat te doen. Zullen we eens even gaan luisteren naar hoe die allereerste uitzending ongeveer geklonken zou hebben? Want we weten via een advertentie die hij ooit in de krant heeft gezet... dat hij zijn eerste uitzending in november 1919 begonnen is met het liedje Turf in je ransel. <tied> ja. Nou, we hebben daar een uh, hele oude... Het is, het is dé militaire mars die we nog steeds altijd horen bij uh, herdenkingen en uh, parades... We hebben daar een uh, oude opname van, uh, 1900, uit 1900 van gevonden. En die hebben we een beetje bewerkt zoals die wellicht toen in 1919 uit de radio moet hebben geklonken. Ja, zo moet dat dus ongeveer geplonken hebben in 1919. Kunnen jullie er iets bij voorstellen... hoe mensen toen achter de radio zaten te zoeken ja. naar de zender... om dit geluid binnen te krijgen? Ja. Dit is toch de magie van wat ja, er daar ja. heeft uh, bewerkstelligd? Zonder meer. Ja. Ja, ja, ja, ja. Hoeveel mensen zullen ernaar nou geluisterd hebben? Een paar honderd? Ja, een paar honderd, denk ik. Die, die allereerste uitzending al? Want dat ja, was ook zo slim, hè? Hij zette het in de krant, zodat uh, mensen wisten van... Hé, hey, donderdagavond, dan moeten we op... Uh, welke golflengte was het? Dan moeten we afstemmen en dan kunnen we naar muziek luisteren. Hij ja. ja, had het aangekondigd, maar er was al veel belangstelling voor. Want in die Er was een voorjaarstentoonstelling in datzelfde jaar. En daar waren ook veel mensen op afgekomen. Die, uh, dus ik denk enige honderden mensen die ja. er echt belangstelling voor hadden toen al. In februari is in de jaarbeurs is de een ja, poging gedaan om te communiceren vanaf het Lucasbolwerk naar de jaarbeurs. Dat is zijn allereerste experiment ja, geweest? Ja, 1200 meter is dat. En dat, dat is dus gelukt. Uh, ongeveer twee weken heeft dat geduurd. En de mensen die geloofden niet erg. Want er moet ergens een draadje ja, verborgen zitten onder de grond. Want anders kan het eigenlijk nee. niet. Zo groot was, was die magie toen dat mensen niet ja. dachten dat je draadloos kon uitzenden? Ja, dat, kon, dat kon eigenlijk niet. Ah, ja. Hij is daar aanvankelijk behoorlijk succesvol mee, mee geweest. Hij is zelfs in Engeland heel populair geworden. Ja. Hij werd, werd gesponsord vanuit Engeland. Ja. Ja. Waarom zitten wij als omroep nu hier in Hilversum en, en niet in Den Haag? Waarom is uh, de omroep ja. niet gewoon de Itzada-omroep gebleven? Ja, dat is zijn tragiek natuurlijk. Um, op een of andere manier heeft hij het niet kunnen bolwerken... financieel tegen de grote jongens die dan blijkbaar onder andere in Hilversum zaten. Met Philips heeft hij wel trouwens samengewerkt. Daar hebben ze samen de Philips IDZ van Itzeda, IDZ-lamp, radiolamp ontwikkeld. Maar op een of andere manier heeft dat toch niet beklijfd... in die zin dat hij met succes zijn bedrijf kon voortzetten. Was hij te veel techneut en te weinig commercieel? Ja, te weinig commercieel, ja. ja zonder meer. Want hoe is dat uiteindelijk ten onder gegaan? Ja, het werd een faillissement, maar... Um... Hanso? Ja, hij is in 19... Ik dacht in 1923 of zo was het geld op. Toen heeft hij moeten stoppen. In 1925, toen er wereldwijd steeds meer toenemende voor kwam... is hij overnieuw met geld van die Arnold begonnen. En hebben ze toen iets de radio opgericht. En daar heeft hij ook nog een aantal jaren mee uitgezonden. Maar wat er... Inmiddels was gebeurd dat in Nederland die ontwikkeling heel sterk is geleid... langs de, de, de zuilen die er toen waren. Ja, want in, in, inmiddels was de, de Hilversumse draadloze omroep begonnen. Ja, dat ja. was een van zijn grote concurrenten. Ja, en hij was eigenlijk natuurlijk, aanval en letter, een soort uh, commerciële zender. En dat paste daar, nou ja, dat, dat paste niet erg uh, makkelijk op elkaar... Ja, en wat volgens mij hem ook tegengespeeld heeft... was dat hij in de Beukstraat is uh, gaan uitzenden in Den Haag. Want daar kreeg hij last van uh, buren die... Uh, dat hoorden we net in over de herinnering. Overlast van wonen, ja. Waardoor uh, uiteindelijk ook zijn vergunning in de, in de knel kwam. Ik heb dat eigenlijk nooit gehoord, over nee, uh, thuis. Nee? Maar, uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Hoor. Ja. Nee. Zo is het uh, ja, omroepimperium van... Uh, onze naamgever van dit programma uiteindelijk ten onder gegaan. Het wordt uh, tijd om hem zelf even aan het woord te laten. In uh, 1939 vertelde hij aan de legendarische AVRO-verslaggever Gustav Strop. over zijn activiteiten voordat hij dus ging zenden tijdens de Eerste Wereldoorlog. We wordt in plaats van de oorlog. toen de Duitsers hoofdzakelijk in Berlin en België uitgezet hadden. ...vonden wij Engelse spionnestations in Noord-Brabant. Achter ja. de Duitse linie als het ware. Ja, en die werden dan gepeild met die radiorichtingzoekers... ...en dan als ze gevonden waren, opgeruimd. En zijn er vaak gevonden? Er zijn er meerdere gevonden. Ja. En wat ook aardig was, is bijvoorbeeld... ...de Zeppelins die vlogen van Hamburg uit naar Engeland... ...om Londen te bombarderen. En dan werden ze ook de radiorichtingzoekers gepeild... ...waar ze zich op bepaalde uren bevonden. En dan gingen ze meestal, smiddags om een uur of drie, vier, vertrokken ze, om bij daglicht nog de Noordzee te kunnen oversteken. Maar s'nachts waren ze van opinie dat de kortste weg was de rechte weg, en staken ze eenvoudig ons land over. En dat hebben wij met die radiorichtingszoekers gepeild en precies de weg kunnen aangeven die die Zeppelins over ons land namen. En daarna is door de Nederlandse regering, bij de Duitse regering tegen geprotesteerd, en ook de, de kaart als bewijskracht overgelegd. Ja. We hebben ook meegemaakt dat een van de Chapelings, er waren de vijf vertrokken. En één is er niet meer teruggekomen, die is toen boven Londen afgeschoten. Dat hebben wij allemaal, omdat al die Chapelings hadden een eigen roepnummer. Ja. Die het Z1, Z2, Z3, ja. 4, 5. En de Z4 kwam niet terug, die heeft het dus boven Londen afgelegd. Dat hebt u allemaal kunnen waarnemen? Dat hebben wij allemaal in die stations kunnen opnemen. Ja, dat was de stem van ingenieur Itserda zelf... zoals hij in 1939 vertelde over zijn experimenten... tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wij zitten bijna aan het einde van deze uitzending. Ik wou de gasten hier bedanken voor hun toelichting op het leven... en ik wou aan de achterkleinzoon van ingenieur Itseda Olivier, vragen... om het speeldoosje nog even te laten horen. Boris, daar komt hij. Boris is het. Dit was een gedenkwaardige uitzending, vrienden van de radio. Een primeur, een scoop, bijzondere eregasten. We hebben zelfs de voorpagina van het Haarnems Dagblad gehaald. Ik moet nog even op de foto met dat prachtige bord en dat speeldoosje. Ja, ja. Verdorie, wie zet er nou een speeldoosje op de zitting van de stoel? Marnix Kolhaas, ik hoop dat jij goed verzekerd bent. Sorry, uh, meneer Itzada, sorry. Madame, monsieur, bonsoir. Principale informatie van dit journal: londe de door de l'arrestation en inculpatie van Dominique Strauss-Kahn. Topman Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, in Frankrijk, kortweg DSK genoemd. DSK himself. Yes, I like women. So dan suggereert dat toch dat er wel sprake was van seks. 62 jaar is hij, een politicus, puur sound. Dominique strauss kahn Gedwongen seks, verkrachting, Radio 1. We hebben onvoldoende feiten, we weten niet wat er gebeurd is... en Dominique strauss kahn is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het nieuws van alle kanten. Zoekt u iemand die de boodschappen doet voor uw moeder met haar gebroken heup? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis.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 Kan dat wel op televisie? Kijk zelf naar Vrouw zoekt kunst. Actuele reportages over boeken, beelden, muziek, mode, theater, televisie, films en fotografie. Iedere zondagavond om 11 uur bij de NTR op Nederland 2. Vrouw zoekt kunst. Door de crisis is mijn vermogen nogal gekrompen. Nou, volgens mij moet je dan als vermogensbeheerder een tandje bijzetten. Maar weet je wat ze bij de kan doen? Helemaal niets!